De zeemeermin en de prins. Er was eens een koninklijk schip dat midden op zee verloren raakte. Koning Ranon en zijn bemanning deden hun best om zichzelf te bevrijden. Maar hun schip zat vast op een rots midden op zee. Al snel werd de wind sterker en begon het water te stijgen. De bemanning raakte in paniek en begonnen hun schietgebedje te doen. Help ons alsjeblieft in deze tijden van nood. Bevrijd ons van deze machtige storm. En toen verscheen er uit de machtige golven een zeemeermin. Oh, grote koning, het doet me erg spijt om je in deze situatie te zien. Ik ga jou en je schip vrijmaken. Koning Ranon's ogen werden helder door de hoop. Maar in ruil moet je me beloven me je eerstgeboren kind te geven. Koning Ranon had verlangd om zijn zoon vast te houden. En nu bracht de gedachte om zijn nakomeling weg te geven tranen in zijn ogen. Omdat hij de paniek op de gezichten van zijn bemanning zag, accepteerde de koning de deal. Goed, ik ga akkoord. En zodra hij het geaccepteerd had, tilde een grote golf het schip van de rots in de open zee. Maanden later werd hun kleine baby een jongetje geboren. Koning Ranon was al lang zijn belofte aan de zeemormin vergeten. Wat is het toch een knap kind? Ik zal hem noemen prins Aaron. Prins Aaron groeide op tot een sterke en knappe prins. En al snel herinnerde koning Ranon zijn belofte weer. Onze zoon is nu geoefend genoeg. We moeten hem de wijde wereld insturen. Het zou stom van ons zijn hem hier te houden in het paleis, omdat dit de eerste plek is waar de Ziemermin naar hem zal komen zoeken. Ben het met je eens? Prins Aaron werd geroepen en ze vertelde hem alles. Hij was buiten zinnen, omdat hij over de wereld mocht gaan reizen. Vader, ik accepteer je wijsheid en zal me meteen voorbereiden naar mijn reis. Zegen me. Hij zei tot ziens tegen zijn ouders en ging weg om te beginnen aan zijn reis. De hele dag liep hij over kronkelende wegen en door kleine groene bossen. En genoot van het gezelschap van eekhoorntjes en vogels. Maar hij werd al snel moe. Oh, ik ben zo uitgeput. Ik moet een plek vinden om te rusten en te eten. Op het moment dat hij een plek vond om te rusten, kwam er een heel luid gerommel. De prins was doodsbang. Voor hem stond een beest met het hoofd van een leeuw, het lijf van een beer en de vleugels van een kolibrie. Wat doe jij dan hier, jongen? Ik, ik ben op de vlucht van de zeemermin. En ik zoek iets om te gaan eten. Ik, ik heb eten. Ik kan je eten geven. Dan geef het aan me. Het is al lang voor mijn etenstijd en ik heb honger. Prins Aaron haalde onmiddellijk uit zijn tas wat brood en fruit en gaf het aan het beest. Het beest vrat al het eten op in één hap. Jam, jam, jam, jam. Dat was erg, erg lekker. Ik ben blij dat ik het niet was. <laughs> jij bent grappig. Ik zal je belonen. Hier, Neem een veer uit mijn vleugel. Met dit in je zak, wanneer je maar wil, kun je de vorm nemen van een machtige leeuw. Een sterke weer of een snelle vogel in een oogwenk. Prins bedankte het beest voor zijn cadeaus en zei hem tot ziens. Terwijl hij verder liep, dacht hij... Ik vraag me af hoe het voelt om een leeuw te zijn. En onmiddellijk veranderde hij in een machtige leeuw... Toen hij zijn geweldige klauwen zag en zijn grote manen, kwispelde hij met zijn staart van geluk. Leuk! Ik vind leeuwzijn zijn leuk. Ik ben de koning van de jungle. Ha, ha, ha. Prins Aaron liep een stukje door en dacht toen bij zichzelf: Ik vraag me af hoe het is om een beer te zijn. Op het moment dat hij het zei, veranderde hij in een grote beer met dikke huid en vacht. Super! Pas op bijtjes. Ik kom al jullie honing stelen. <laughs> Toen, na een tijdje, dacht Aaron bij zichzelf. Een vogel zal zo anders zijn dan een beer of een leeuw. Ik moet het meteen proberen. Hij vloog heel hoog, vrij als een vogel. Het geluk van de prins kende geen grenzen. Woehoehoe! Snel kwam hij bij een heel groot koninkrijk en besloot erheen te gaan. Hij vloog meteen naar het paleis en zag een aantal mensen in de hal aan het eten. Daar veranderde hij terug naar zijn normale uiterlijk en liep er naartoe om de gesprekken te kunnen horen. De koning is op zoek naar een bruidegom voor de prinses. Hij hangt portretten op van de knapste prinsen in de wereld. Maar ze vinden ze allemaal niet leuk. Hoe kan ze hem een nakomeling geven? Als ik haar was, dan zou ik de eerste prins trouwen die mijn hand om te trouwen zou vragen. Wat zou je willen? De hulpen roddelden nog wat meer. Maar prins Aaron was al gestopt met luisteren. Hij veranderde in een vogel om de prinses te gaan zoeken. Hij vloog naar het kasteel en zocht naar de kamer van de prinses door het raam. Toen hij het eindelijk had gevonden, vloog hij er meteen in. En toen hij binnenvloog, veranderde hij terug naar een man. Ah, wie ben jij? Wees niet bang, prinses. Ik zal je geen kwaad doen. En de prinses was niet meer bang. Prins Aaron vertelde haar alles over hemzelf. Wauw! Wow. <laughs> ja maar echt hè? De prinses glimlachte. Ik vind je leuk, weet je? Mijn vader gaat weer eens op oorlog en zal zijn zwaard in mijn kamer laten. De man die het zwaard voor hem zal halen, zal met mij mogen gaan trouwen. Ik wil dat jij die man bent. En dat zal ik zijn. Ik ga met de koning mee op oorlog. Ik zal op je wachten. Prins Aaron ging weg en ging bij het leger van de koning. En zoals de prinses het voorspelde, drie dagen later gingen ze op oorlog. Ze hadden de stad al ver achter zich gelaten toen de koning zei dat hij zijn zwaard vergeten was. Velen brachten hun eigen zwaard naar de koning, maar hij nam ze niet aan. Ik kan niet het gevecht ingaan met een ander zwaad alleen het mijne. De eerste man die het haalt uit de kamer van mijn dochter... zal niet alleen met haar mogen trouwen... maar ook het koninkrijk na mij mogen regeren. Na dit draaiden vele ridders zich om en reden terug naar de stad. Onder hen was de gemene rode ridder... die erom bekend stond verraderlijke dingen te doen. Toen ze reden, kreeg prins Aaron een beter plan... Hij liet de anderen hem passeren en hij veranderde in een leeuw en brulde luid. Toen ze zijn machtige brul hoorden, raakten de paden van de andere ridders in paniek... terwijl prins Aaron op weg ging naar het kasteel. Toen hij het kasteel bereikte, veranderde hij in een vogel... en vloog meteen het raam van de prinses door. Ik ben hier voor het zwaard, uw hoogheid. Oh, Aaron, het is je gelukt... Hier is mijn vader zwaard. Nu, ga de oorlog winnen en kom naar me terug. Zoals uw hoogheid wenst. Maar denk eraan, als ik niet terugkom om een of andere reden, dan ben ik gevangen. Ga naar de zeekust en zing je lied, zodat je stem me naar jou kan leiden. De prinses knikte en gaf hem de helft van haar koninklijke ring. Hij kuste haar hand en vloog het raam weer uit. Nadat hij een hele tijd had gevlogen, was prins Aaron dorstig en besloot om te stoppen bij een rivier dichtbij. Maar hij wist niet dat de zeemermin dichtbij aan het drijven was. Toen hij knielde om een slok te nemen, maakte de zeemermin golven om hem te pakken en ze verdwenen beide onder de oppervlakte. Na een tijdje kwam de rode ridder voorbij de rivier en besloot te stoppen om wat water te gaan drinken. Hij was erg blij om het zwaard op de oever te zien liggen. Wauw, volgens mij is het vandaag mijn geluksdag. Hij pakte het vlug op en reed terug naar de koning en liet hem het zien. Na de oorlog keerde de koning terug naar zijn volk die hem verwelkomde met plezier en feestelijkheden. Maar toen de prinses zag dat prins Aaron niet achter haar vader reed, werd ze erg droevig. De moed zonk haar in de schoenen. De rode ridder liet grote moed zien in de oorlog en haalde zelfs mijn zwaard op voordat het begon. En zoals beloofd zal hij mijn dochter trouwen morgen. De hele hofzaal barstte uit in gejuich. Joehoe! Joehoe! Joehoe! Joehoe! Iedereen was blij, behalve de te worden bruid. Later op die dag ging ze naar de zeekust en zong met heel haar hart naar de zee. Waar ben je, o prins, waar ben je? Kom terug naar me, o prins, ik mis je. Mijn hart hoort bij jou, o prins. Mijn hart verlangt naar jou. Diep onder het water had de zeemermin prins Aaron op een bed van zeewier gezet. Toen ze het lied van de prinses hoorde, schreeuwde ze uit... Luister hoe je geliefde liedjes voor je zingt... Ik kan niks horen. Ah, maar ik wel. Wij zeemerminnen weten alles wat er voorbij de oppervlakte gebeurt. Dat is niet mogelijk. Ik geloof je niet. Je gelooft niet dat wij meerminnen alles van boven de oppervlakte kunnen horen? Nope. En ik geloof ook niet dat er iemand daar aan het zingen is. Je probeert me alleen maar aan het praten te krijgen. Ach, ik zal het je bewijzen, jij gek mens. Dus bracht de zeemermin hem wat dichter bij de oppervlakte. Kun je het nu horen? Nee, ik hoor niks anders dan het stromen van het water. De meermin bracht hem nog wat hoger. En hoe nu dan? Nee, ik hoor niks anders dan het breken van de golven. Dus de meermin bracht hem naar de oppervlakte. Ik weet zeker dat je haar nu kan horen. Weet je wat? Het maakt niks uit. En meteen wenste hij dat hij een vogel was en ontsnapte uit de klauwen van de meermin. Nee! Prins Aaron vloog met al zijn kracht naar zijn geliefde toe. Toen ze hem zag, sprong de prinses op van vreugde. Je liefde heeft me teruggebracht. Ik ben zo blij dat je terug bent, mijn liefste. Maar we hebben niet veel tijd. Laten we haasten naar het paleis. Toen ze het paleis bereikte, kondigde de prinses aan... Vader, deze man hier beweert dat hij geweldiger is dan de Rode Ridder. Ik denk dat hij gestoord is. Hé, hey, is dat niet een beetje bot, vind je niet? Heer, ik weet dat je veel magische kennis hebt opgedaan. Deze man beweert dat hij in een leeuw kan veranderen. Waarom laat je hem niet zien hoe het moet? Nu had de Rode Ridder nog nooit één magisch boek gelezen... Maar hij geloofde dat hij beter was dan iedereen. Hij probeerde en probeerde en trok rare gezichten en huilde. Oh, jee. Dat was pijnlijk om te zien. Misschien is een leeuw te moeilijk. Waarom niet een beer? En weer probeerde de rode ridder het. En weer faalde hij enorm. Misschien proberen we te grote dingen. Waarom beginnen we niet klein en probeer dan eens een vogel of whatever? Eigenlijk. Ik, ik, ik. Kun je echt in een leeuw veranderen? Toen ze dat zei, veranderde prins Aaron zichzelf in een leeuw en brulde uit alle macht. Alle mensen in de hofzaal schudden door elkaar, maar de koning gaf geen krimp. En doe eens een beer. En hoppa, een beer stond er in plaats van de leeuw. En doe nu eens een vogel. En in een flits veranderde de beer in een kleine kolibrie. De koning zag dit allemaal met groot plezier aan. Totdat hij zich realiseerde wat zijn dochter aan het doen was. Is dit de man die het zwaard heeft opgehaald? Ja, dat is hij. Hij is de man die naar mijn kamer kwam. En alleen hem zal ik trouwen. De prinses vertelde de koning alles. Toen hij erachter kwam dat de rode ridder tegen hem had gelogen, stuurde hij hem naar de kerkers. Direct daarna kondigde hij aan dat de twee dochterduifjes gingen trouwen en iedereen juichte nog harder. Een nieuw feest werd gehouden en dit keer genoot ook de prinses ervan.